And legend in this place not far from here, beneath the stones on the hill. So, Ja, ik, moet, ik weet het niet, maar ik moet af en toe toch even stellen aan het, uh, uh, aan het begin. Um, ja, zo. Hij staat nu goed. Ik moest het schuifje even, even herstellen. Nou, ze zeggen één goedenavond. En uh, welkom. Ja, ik zou... Ik wil eigenlijk Marcus feliciteren, maar die is niet op de chat. Die is... Ik weet niet of hij luistert. Uh, ja, dan, uh, dan, dan... Dan doen we dat uh, als hij binnenkomt. Nou, dan ga ik uh, toch maar uh, to, toch maar beginnen. Ik heb eigenlijk niet echt een onderwerp. Uh, ik heb eigenlijk... Ja... Uh, niks waarvan ik zeg van... Nou, dat... Uh, Of dat, of dat, daar wil ik het direct over hebben. Uh, maar wat nu nu wel te binnen schiet, uh, hè, omdat toch ook uh, ja, de lente en zomermaanden toch, de, toch tegemoet gaan. Um, ja, iets waarvan ik zelf altijd heel erg uh, van houd. Want dat seizoen gaat dan ook weer beginnen. Ik weet niet of ik dat al een keer verteld heb wat ik, hè, over, over reenactment. Uh, laat het heel even zien op de chat. Of kom even op... Uh, of kom gewoon gezellig op Teamspeak. Uh, kom gezellig binnen nu op, op het moment. Met als voorwaarde uh, dat als ik een muziekje draai dat je dan... Uh, ehm... Ja, het seizoen gaat toch weer beginnen. Uh, kijk, in de wintermaanden oefenen we natuurlijk onze vaardigheden binnen, uh, binnen, binnen het huis. Snuffelen. Oké. Okay. Uh, ja. Ja, ik ben een beetje snufferig vandaag en uh, gelukkig springt de microfoon dan niet aan. Um, ja, ik heb ook een nieuwe headset, dus ik moet heel even opnieuw stellen. Maar zo te zien gaat het. Ik vind het vreemd om dat lampje in de gaten te houden. Nou, reenactment dus. Ik weet niet of ik het al een keer verteld heb. Maar zoals ik al zei, laat het me heel even weten. Anders ga ik wat anders verzinnen. Maar wat is dat nou precies? Het is niet alleen het laten zien. Van veldslagen, van, van de van historische veldslagen. Dat is, een, dat is wel een voorwaarde. Van reenactment, anders kan je het ook uh, live action roleplay noemen als het in een fantas setting uh, uh, gezet is. Um, en LARP wapens zijn toch wat overdreven in de zin van zwaarden, pijlen, boog en dergelijke. Nou, met reenactment is dat uh, is dat zijn het echte wapens. Uh, Oké, okay, met, met, met beide kan je wel Ehm. Um, persoonlijk zeg ik dan op mijn beurt. Ik vind Reenactment dan toch leuker dan. Uh, dan LARP. Al, al ben ik wel een. lage uh, tabletop uh, roleplay zo'n uh, die zin liep niet lekker. Um, maar wat ik nou leuk vind, is niet alleen dus, uh, de gevechten, dus, uh, maar ook het laten zien uh, van uh, bepaalde ambachten. Nou, zoals ik al zei, het seizoen uh, gaat ga weer beginnen. Uh, dus uh, na de Pasen, uh, zal ik in de weekenden toch uh, wat meer de op zijn met, met, met de groep. En uh, naar de diverse locaties. ...waar we toch uh, graag altijd komen, waar we altijd graag uit, waar we altijd uitgenodigd worden en dergelijke. En dat, dat vergt natuurlijk ook voorbereidingen, hè, in dat, dat doen we dan in de winter. Dan uh, worden er wat uh, scenario's hebben we dan klaar liggen daarvoor. Uh, en we oefenen natuurlijk met de wapens die denken aan... En dergelijke... Um, nou, nou, nou, natuurlijk uh, is dat heel belangrijk hoor, dat, dat oefenen, want een ongeluk is zo gebeurd. Uh, dus uh, we zorgen dat alle commando's in orde zijn, dat we ook op tijd reageren op uh, bepaalde dingen. Uh, en om een tweegevecht gaat, uh, hè, dat we dan ook een beetje weten uh, tegen wie we, we, wie tegen wie en waar we op moeten letten. Uh, en natuurlijk ook zorgen dat, eh, om, dat, we kunnen niet zeggen dat er geen ongelukken gebeuren, maar dat, er, dat de kans op ongelukken heel klein is. En de kans op ongelukken moet gewoon uh, heel klein zijn. En... Uh, dus we gebruiken tijdens het oefenen niet altijd echte wapens, eigenlijk meestal niet. Het is puur om te zorgen dat we de, bewe dat de, de bewegingen soepel blijven en, uh, uh, en, en dergelijke. Dus uh, we oefenen met, uh, uh, met plastic wapens, moet ik eerlijk, uh, moet ik eerlijk bekennen. Uh, Iedere keer heel goed om wapens mee te nemen voor elke uh, elk opkomst. Uh, al vind ik het niet erg hoor, maar in, in het openbaar vervoer of, ieder, hè, of, uh, of zorgen dat je een richtje krijgt, dat ziet altijd geen auto meer, dus uh, dat niet meer. Maar, uh, dus draag ik bij uh, aan benzinekosten, dat is uh, hè, niet, niet, niet meer dan normaal denk ik. Um, uh, dus, uh, tijdens het oefenen, wat, wat, gebeurt, wat, wat gebeurt er dan? Nou, uh, we komen daar, dan uh, wordt besproken. Uh, wie welke living history uh, dan doet tijdens, uh, tijdens de shows. Nou, dan wordt er ook uh, gekeken welke wapens uh, iedereen in bezit heeft en waar we het beste mee om kunnen gaan. En voor welke show we welk wapen uh, gebruiken of voor welke periode we welk wapen gebruiken. Um, voor sommige shows gebruiken we ook vuurwapens. Uh, de periode die we dan beslaan is dus eigenlijk vanaf de Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen. En dan maken we een, uh, een, een, een, een sprongetje naar de 18e eeuw. Uh, hè, met de, en dan uh, gaan, we te, uh, de, gaan we te strijden met musketten. Honden, niet, die maken heel veel herrie. Dat laten we een andere groepen over, dat is veel leuker. Um, Uh, uh, er zijn een aantal uh, klappetjes, uh, er, zijn, ja, er, zijn, er zijn natuurlijk een aantal opties dat we wel binnen kunnen oefenen met, met, met, uh, met uh, nep-vuurwapens, uh, uh, bijvoorbeeld het uh, duelleren -du is daar een optie van, uh, er zijn een aantal sabels uh, die, we, uh, die, die we hebben die, dus, uh, die, die in die periode terechtkomen, hartstikke leuk. Um, nou, dus zoals ik al zei, er wordt ook besproken wel wie, welke, uh, living, uh, wie welke levende geschiedenis uitbeeldt met diverse shows. Um, ja, en, en dan uh, werken we een klein beetje door de shows heen. wordt er gekeken, nou, we doen deze show op, uh, en doen we met deze show doen we Viking, dan doen we dit, dan doen we dat. Uh, dus er wordt ook gekeken van uh, welke kit, uh, eh, wie, wie heeft wel, uh, welke kleding uh, klaar liggen en uh, voor hoeveel personen is dat. Dat we dus ook kunnen zeggen van nou, uh, we, kunnen, we, we, we hebben dit, hebben we een huis, dit kunnen we doen. Uh, jongens, kom erop. Um, ja, dus dat is altijd dan, uh, dan toch wel een heel gedoe. Uh, eh, sommige geve gevechten zijn geschript, want zijn, de meeste gevechten zijn wel geschript, want ik moet toch een beetje uh, aansluiten op de geschiedenis uh, te plaatsen. En intussen zeg ik hallo Guus. Goedenavond Guus. Wees welkom. Um, ja, uh, eh, dus. Uh, de, de, de een uh, maakt hem. Uh, ...maar maakt netten, de ander maakt kaarsen, de ander doet... Uh, uh, ...portuur, uh, dat kan, uh, het kan van alles zijn. Uh, als het meerdere dagen is, dan wordt er ook gekookt op een houtvuur. Uh, ja, het, het eten natuurlijk ook zoveel mogelijk wat in die tijd past. Uh, als we Viking Medieval doen, dan is het wat makkelijker. Uh, maar als het uh, meer de richting de Romeinse tijd gaat... Uh, dan is de keuze toch wat beperkt. Uh, afhankelijk. Uh, in hoeverre. Je. Teruggaat in de tijd. Moet je ook rekening houden met welke groentes er waren. Uh, welke, welke groentes. Welke kruiden er waren. Uh, het probleem is. Uh, ik. Wa en, ik hoop die er zelf nog een keer. Uh, ...ergens vandaan te halen of zelf te kunnen groeien. Ja, en dan, dat is dus de originele wortel. Ja, dus niet de oranje variant zoals wij die nu, die nu hebben... Uh, ...die dus uh, tot zover ik weet uh, gekweekt is ten ere van het uh, Huis van Oranje. Ik geloof stadhouder Willem der III, uh, tevens koning van Engeland... ...hebben ze de oranje wortel gediekt, maar ik geloof uit mijn hoofd dat die oorspronkelijk wit of paars was. En dat zijn de... ...dat zijn toch de varianten... ...wel dat ze... ...en dan ze geloof ik ook wel een beetje anders maken, maar wel bekend... ...wel de bekende wortels maken. Dus dat wil ik nog wel een keer... ...ja keer ergens vandaan. Ik heb het nog steeds niet kunnen vinden. Of zelf een keer proberen te kweken uh, hier, uh, hier in mijn eigen tuin. een keer een flinke bak hebben. Uh, en ik moet even kijken of ik aan zaad kan komen. Dus ik moet even kijken of zoeken voor een goede bak. Een goede adviesvraag aan Guus. <laughs> nu, uh, ik denk eraan dat ik hem binnen nu, eigenlijk denk ik er nu aan dat ik hem binnen zie komen. Dus uh, dankjewel Guus bij deze. Ehm... Um... Even denken. Ja, en, uh, zorgen dat, ja, en dan natuurlijk ook de kruiden gebruiken die men, uh, die men toen had. Uh, sommige mensen vragen dan was er zout en peper. Um, beperkt is het dan. Uh, tot uh, be beperkt. Uh, er werd met zout ook, uh, ook gehandeld. Er uh, werd gehandeld in zilver. Eh, dat demonstreren we dan, eh, dat dan ook eh, afhankelijk van de tijd. Eh, doet eh, Fred altijd munten, eh, eh, de betreffende munten eh, eh, slaan. En eh, we laten eh, afhankelijk van periode dus ook zien wat, het, wat, het, eh, ja, wat toen de tijd de portemonnee was. Eh, wat we nu eh, als portemonnee gebruiken is dus niet eh, bijvoorbeeld de lab leer. Uh, hey, hallo Markersdag, jarige Job. Uh, eh, dat is dus niet de lab leer die we dus nu gebruiken, of de lab stof die we nu gebruiken. Uh, afhankelijk van de tijdsperiode hangt dat om de nek uh, of om de pols. Uh, hè. Je, uh, je droeg je portemonnee letterlijk om je op, je, op je lichaam. Niemand die het kan jatten, dat is wel een voordeel. <laughs> het kan bijna niet gejat worden, tenzij ze je bewusteloos uh, slaan. Um ja dan uh, als je geld wilde hebben, toen het had je geld wilde hebben, dan moesten, je, moesten ze je vermoorden bewust slaan. Dat had geen nut, um, maar goed als ze dat hele, hele even dan, um, nou um, ja, maar de, we laten dus ook zien wat, wat men at, hoe, hoe men kookte, welke pannen en potten ze gebruikten. Ja, dat, dat, dat, dat soort uh, dingen. En we, kunnen zo, we, kunnen, we zijn met een groep van twintig personen, dus we kunnen uh, uh, best wel een hoop laten zien. Er is iemand die dus uh, in de uh, als we of als we doen, dan is er iemand die runel legt. Anders laat ze zien hoe... Laat die, persoon, die persoon laat dan zien hoe ze dan wol verft. Zoals ik al zei, er is iemand die, die uh, visnetten maakt. Er uh, is iemand die... Uh, we hebben een, uh, een, uh, een, smid, een, een... Een smid. Een gewone smid, geen zilversmids. Uh, ja, demonstraties van... Uh, uh, uh, demonstraties van hoe wapens werden gebruikt, uitleg van hoe wapens werden gebruikt. En dat maakt het altijd dan wel, uh, dan wel leuk. Maar nu Marcus binnen is, moet ik dit eerst heel even doen? Oké, okay, de arme jongen zal gek van me <laughs> zal er gek van worden. Um... Hij even een vreemde melding me op mijn scherm. Reageert op weer? Oh nog, ja, die reageert nog. Um... Nou, dus uh, gefeliciteerd, Marcus. Uh, ge en uh, ik zie Linda intussen ook binnenkomen. Dat is ook uh, gefeliciteerd, uh, Linda. Um... Nou, ik geloof dat de operators ook de enige die, uh, zijn die dat kunnen, die gekleurde letters. Ik heb het ook wel eens, <laughs> ik heb het geloof ik ook wel eens geprobeerd, maar... Ehm... Um... Ja... Ik geloof niet dat het, uh, dat het mij dan uh, ik geloof niet dat het gelukt is. Ehm... Um... Ja, dus dus we, laten de, een, een, een hoop, we laten best wel een, een hoop zien. De, de leukste natuur evenementen natuurlijk zijn de meerdaagse evenementen, hè. Uh, vrijdag uh, vrijdagavond uh, uh, ja, vanaf van, van, van vrijdagavond tot maandagochtend, zondagavond, afhankelijk van hoe ver we moeten reizen. Uh, nou, hè, dus we komen aan of op vrijdagavond laat of zaterdagochtend vroeg. Uh, en we, we, we, we vertrekken dan uh, zaterdag sorry een zondagavond of maandagochtend vroeg. Zoals ik zei, afha afhankelijk van reisafstand uh, en duur van het evenement. Uh, we hebben wel eens gehad, we gingen helemaal naar het zuiden, naar Chester toe. En... Dat was dus de hele donderdag reizen. Uh, want het evenement begon op vrijdagavond uh, op, uh, op, uh, in de loop van de vrijdag. We begon de vrijdagmiddag en uh, we wilden een goede nacht, een, een goede nacht rust hebben. Uh, ter plaatse. En een goede nacht rust hebben. Uh, uh, en dat was dus ook. Dus dat was de, don, de donderdag reizen. Uh, ...donderdag reizen tenten opzetten en slapen en dan uh, bij Thijs naar bed uh, een beetje uitslapen op de vrijdag... ...want begon uh, de eerste gasten kwamen om 12 uur geloof ik. De eerste bezoekers worden dan werd om 12 uur verwacht, dus dan kan dat. Dus dat was 10 uur opstaan, ontbijten, gezellig een beetje kennis maken in de, de tussenliggende periodes. Ehm... Um, en, en dan is het inderdaad zo van, dan loopt dat door tot en met tot en met de zondag. Uh, zondag uh, was het dan wel tentenplat, uh, die plat konden. Uh, die, uh, dan gaan de tenten plat, die plat kunnen. Die worden alvast opgeborgen en, uh, en zodat je maandagochtend zo min mogelijk hoeft te doen. Uh, de laatste restjes uh, opruimen. Uh, dus de laatste, uh, de laatste tenten opruimen. En uh, opruimen en vertrekken. Nou, dan, dan is het de hele maandag is het dan reizen. Um, en dan had ik inderdaad altijd de dinsdag ook oh. nog gevraagd om bij te komen. Hey, ik had het altijd zo... Uh, ik plan dan... Uh, uh, dan hey, met zulke dingen uh, plan ik het altijd al in... Uh, zo van, nou, ik heb dit evenement, het loopt van de dan tot dan, en ik wilde dachten, nou, ook vrij, want dan moet ik bijkomen. <laughs> oh, dat is voordeel van tien als ik boeren laat, een, ik een beschaafd boertje laat, dan hoor je dat niet. Als ik een knij hadden laten doorknallen, laat knallen, dan hoor je het wel, maar... Nee, zo'n heerlijke, zo'n zo bescheiden zachte, <laughs> hoor je niet. Ehm... Um... Ja, euh, na natuurlijk dan euh, moet je dus rekenen, euh, euh, moeten we rekenen houden met, met allerlei weersomstandigheden. Uh, we hebben uh, het afgelopen jaar redelijk mazzel gehad, hè, dat, uh, een, omdat we een redelijke zomer hebben gehad, dus we konden daar ons daar, daar wel op kleden. Maar natuurlijk moeten we ook zorgen dat we uh, kleding bij, bij ons hebben wat warmer is, uh, nou zo... Nou, is dus de kleding die we hebben toch altijd wel waterdicht, want het is, uh, het is altijd wel wol. Veel wol wat we dragen, dat is waterdicht. waterdicht. Um, ja, dus... Uh, een Eendagse evenement maken zo uit. Uh, maar met, met meerdagse met meer evenementen een extra, uh, extra sokken af. Als altijd, altijd droge sokken hebt. Uh, goede schoenen zijn dan toch wel belangrijk. Ook voor uh, de Romeinse tijd en medieval en viking. Dan, hè. dan heb je toch altijd wel scho goede schoenen. Uh, wel, altijd wel goed uh, ter beschikking. Dus dat kan allemaal wel. Water zelfs leren. Uh, uh, leren en bijen was doet dan een, een hoop. Uh, in de zomer natuurlijk zorg dat je veel drinkt. Uh, natuurlijk bij voorkeur uh, uit uh, mokken en bekers. Die uh, die, uh, die replica's zijn van wat men gebruikte in die tijd al wordt er met snikhete dagen daar niet zo heel nauw op gelet moet ik eerlijk zeggen uh, het publiek uh, begrijpt toch dat je even toch wat water moet pakken al heb ik altijd wel uh, hele grote uh, mokken wel klaarzen met water erin dus uh, ik kan even wachten tot het publiek uh, even weg is. Of even vragen of iemand voor me gaat staan. En goede avond Herman. Um... Ja, zo, zodat je toch even wat water kan inschenken zonder dat dat, uh, zonder dat, dat opvalt. Uh, en weet je wat nou het leuke is? Hè? We, afhankelijk van wat we doen. Omdat ik toch altijd graag vertel. Uh... Herman, ik denk, ik denk dat je je kapslok aan hebt staan. Uh, ja, zetten ze mij altijd wel bij, uh, bij de voedseltafel of uh, bij uh, de wapens neer, of als uh, we als we een, uh, een, uh, een, een archer tunnel hebben, dan uh, zetten, we, uh, zetten ze me daar neer. Ook altijd wel leuk. Uh, ja, ik ben iemand die toch naar het publiek toe gaat uh, om, te, uh, om ze uit te nodigen. Hè. Um, uh, in het Engels hebben ze een, een rijmtje... Uh, Welcome to my partner, zegt de spider to the fly. Um, ja, nog een half uurtje, als het goed is, uh, Herman. Nog een half uurtje, tot die tijd zit je met mij opgeschreept. <laughs> um, maar wat ik wil doen... ...is uh, de jarige Job uitnodigen op Teenspeak. En degene die uh, op Teenspeak willen komen zijn natuurlijk van harte welkom. Maar in de tussentijd draai ik nog even een gezellig muziekje. Um, ja, wat een klein beetje geschiedenis met zich meedringt. Als niemand zich, zich heeft gemeld op uh, Teenspeak... ...dan vertel ik daar ook nog rustig heel even over. Here's to the king, sir. Here's to the king, sir. You can where I mean, sir. And every honest man that'll dare again. Hear now the trumpet sound. Tootie, tootie on the drum, up with your sword, and down your gun. Aye, and to the loons again. Oh, come to hear the fight to shun, or have the sheep with me, man. Or were ye at the Sheromure, or did the battle seem man. I saw the battle sair and chook, and we can red run many a shoot. My heart for fear gained soup for suit. To hear the thuds and see the clods of oh, plants the woods in and tartan that swaggle on the kingdom's free man. <laughs> Hitherum, hitherum, hitherum, hitherum, hitherum, And they hitherum, hitherum, The red-foot lads with black-a-gads to meet them on this slow man. They rushed and pushed and blood out-gushed, And many a puked it for man. The great Argyle on his files, Humped the glance for twenty miles, They humped the glance like nine-pin' kiles, They hacked and hashed while brought clashed, Through they dashed and hewed and smashed, Till payment died a for man? man. Hey, dum hey, dum hey, dum Had you seen the bill of eggs with sky and tart and trues, man, When in the teeth they dod our wicks and carbon and true blues, man. Blades extended long and large, green it all up arch, of and Thousands hasten pay the charge, We heel and wrap they pay the sheath, True blades of death till loot of bread they fled like brighted toes, man. Hey, dum Hey, dum, hitter of hay, ain't a dum, of hey, dum, a hitter hey, dum, and dum, slain dum, in his hay, hands, a hitter of sing this double hitter Some right for a and some for right Buddy entered your channel. Zo, dat waren de Corrie's met de Shermer fight, uh, dat uh, komt uit de Jacobite opreizings, uh, die, tenminste die periode, en ik zeg, hallo Marcus, welkom op Teenspeak. Hey danach. Hallo. Hallo, de, de show, dat was echt luid en duidelijk. <laughs> Zo. En dat was ja, lekker, ik was dat, dat, dat, dat een stukje, dat stukje later leek, binnen bij jou, uh, merk ik. Weet ik niet. Uh, wacht even. Ja, want als ik wat zeg, dan hoorde ik... Uh, ...vijf seconden later pas bij jou binnenkomen. Of drie seconden later. Ah, oh, oh, oh, oké, okay. maar ik... Daar, daar heb ik eigenlijk niet zo, uh, zo op gelet. Misschien staat stiekem je stream nog aan. Geen idee. Geen idee. Uh, maar, Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar hoe nee. heb je het gehad uh, vandaag... Ja, ik heb op zich wel een leuk dagje gehad. Uh, eigenlijk vanochtend uh, uh, werd, ik, werd ik verrast dat ik uh, kreeg uh, een, wat geld van mijn oma. En ja, uh, ah, dat is dat niet echt een verrassing, want ik krijg op zich ieder jaar wel. Maar het blijft toch altijd heel erg leuk. Het blijft leuk, en, ja. Uh, sowieso een, en sowieso een hele mooie kaart, sowieso, van mijn moeder oh, ook. Ja. En, uh, nou ja en, en waar ik natuurlijk ontzettend blij en vrolijk van werd, dat waren de, de, de ontelbare reacties die ik op Facebook, uh, felicitaties uh, heb gekregen op Facebook en zo. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat is altijd hartstikke leuk. Uh, en, ook, en ook op Twitter en op YouTube. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk uh, nog nooit zoveel felicitaties gehad als <laughs> dit jaar. Ja, dat heb je als je 30 wordt. Hè? Dan, dan, dan, pak, uh, dan uh, krijg je wat meer felicitaties dan bijvoorbeeld als je weet ik veel, 29 zou worden, of 31, ja. hè, dan, dan is dat niet zo spannend. Nee, nee, dat klopt. Ik denk, ik denk ook wel dat het daarmee te maken heeft. Het heeft mm. ook wel te maken omdat ik wel wat meer contacten opgedaan heb online. Ja, dus misschien, ja, ja, dat is ja, ja. ook wel mee te maken. Maar, maar hoe dan ook, ik, ik, uh, ik heb een lekker taart gegeten, pijntaart, die werd verlochend bezorgd. En natuurlijk Oeh. heel veel koffie. En ik heb nog wel eventjes op bed gelegen vanmiddag, want ik had de afgelopen nacht maar uh, twee uur geslapen. Dat is ook niet erg lang. <laughs> Nee, dan moet je er zeker, naar, zeker naar een goede uh, taart, of een waffeltaart, maakt dan even niet uit, dan moet je heel even toch een tukje doen. Ja, ja dat, <laughs> dat, dat, dat, dat hoort erbij. Ja, precies, dus ik, ik heb uh, nou, lekker geslapen nog zelfs, en uh, hebben we hebben lekker andijvie gegeten vanavond. Oh, lekker! Stamppot! Ja, met uh, een gehakt. Oh, en, uh, lekker! En nou, toen hebben we natuurlijk nog gezellig even, zoals altijd, goede slecht tijd gekeken om acht uur. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, is de dag wel weer zo'n beetje voorbij uh, gevlogen. Ja, dan gaat een dag inderdaad hard. Dat is altijd wel, dat is altijd wel, uh, altijd wel leuk. Ja. En uh, toen dacht ik van, nou, dan ga ik, ik toen... Oh ja, toen, en, en, en dit mag ik natuurlijk sowieso even niet vergeten om te zeggen. Want uh, Herman, die belde mij op om me persoonlijk even te feliciteren via Skype. Dat is leuk. Ja, dat is hij heeft een gegeven zelfs. Hij heeft zelfs nog voor me gezongen. Oh, dat is netjes. Ja, dat, doe, dat uh, doet ik. <laughs> ik denk niet dat we hem dat nadoen. Nee, nou, ik zal je vertellen. Ik, zeg, ik zei het ook tegen Herman. Erg leuk. Ik vind ik echt heel erg leuk. Want je bent ook ja. de enige, de enige die, die het voor mij gezongen heeft live. <laughs> leuk. Ja, dat is, inderdaad, dat is inderdaad hartstikke leuk. Ja. ja en, en dan zeker vanaf die afstand. Hij, hij, kijk, hij zegt dan dat het afstand is klein via de computer. Dat klopt inderdaad ook wel. Ja, ...als je gaat kijken, de wereld wordt ook steeds, steeds, steeds kleiner. Er is zoveel mogelijkheid, je kan jezelf, uh, met, met, met, met, de juiste, met de juiste hulpmiddelen... ...kan je je eigenlijk ook zo gemakkelijk dan verplaatsen van punt A naar punt B. Ja. ja. Jezelf, binnen een paar, uurtjes, binnen een, paar, een paar uurtjes ben je de wereld rond. Ja, nee, dat, dat is waar. En, um... Ja, je, ik denk, als je van Nederland naar Australië gaat, dan ben je toch wel in het vliegtuig? Twaalf uur of zo? Iets? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus, dus, nou, dat in feite, dus in feite kan je binnen 24 uur, als je een laser stoppen om te landen en de juiste route uitplant, ik denk dat je binnen 24 uur de, de aarde rond kan zijn. In principe is dat, uh, is dat vrij kort. Ja, ja. ik weet niet of, uh, of dat, uh, of dat inderdaad, of inderdaad waar is. Maar ja, ik denk uh, als je de juiste, het, juiste, de juiste, het juiste vervoermiddel kiest en denk je maar stopt om te tanken. Ja, ik weet niet wat het snelste vervoermiddel is op, op, dit, op, op dit moment, maar ja. Ja, ik denk dat het dan mogelijk ik denk, is. Ik denk binnen dat 24 uur, dat... dat je binnen 24 werkelijke uren dus de, de aarde rond uh, kan zijn. Ja, nou, dat, dat denk ik inderdaad ook wel. Volgens mij um, uh, is dat ook waarom een etmaal 24 uur duurt. of heeft dat er niks mee te maken? Uh, dat heeft dan, dat, dat denk ik niet, want het heeft ook met de draaiing van, uh, uh, van, de, van de aardbol dan te maken. Uh, oh, oké, okay. oké. Okay dat is dan toch weer een ander fenomeen natuurlijk... ...want hou er rekening mee. Het ligt eraan welke kant je opgaat... ...als je... Uh, ...eens even kijken... ...van... Uh, ...eens even kijken... ...als je naar het oosten gaat... ...dan... Uh, uh, eh, ...dan moet je iedere keer... Een, de, ...de klok een uur... Uh, ...naar achteren zetten. Ja... ja. Uh, hey, dus dan ga je... Dat uh, is dus de kant op van... Uh, van Rusland en Australië en zo. En ga je de andere kant op... Dan ga je, dan, dan, uh, ga je dus... Dan uh, moet je de klok iedere keer een uur uh, vooruit zetten. Nou, Herman... Nee, Herman andersom, zei... sorry. Ja. Want bij Herman is het nu... Herman me... die uh, zei is... dat... Uh, dat hij de klok binnenkort uh, achteruit gaat zetten. Klopt. Herman loopt nu uh, letterlijk twaalf uur... Voor mijn. Oh, okay. bij, hem, bij, bij hem is het nu... Uh, 9 uur 40... In de, in de ochtend. Bij hem is het al vrijdagochtend 49. Oh, en binnenkort is dat loopt hij... 12 naar 11 uur uh, voor? Dan, en dan gaat hij... binnenkort gaat hij 11 uur voorlopen op ons. Oh, oké, okay. ja. Ja, en dat... Uh, dat, dat komt... Uh, dat, dat komt te, met, met de zomer en, en, win en winter... met de zomer en wintertijd. Ehm... Um, want uh, hij loopt dus inderdaad een hele korte periode eigenlijk maar gelijk. Want als, als wij weer terug gaan naar de wintertijd... Sorry, Donald, ik moest even iets, iets rechtzetten, want anders viel het om. Uh, voor de volgende vijf jongens het gewoon doodleuk om. Ja, uh, ja ik kon het nog net op tijd een beetje... Uh... Een beetje redden. <laughs> ja. Um, ja. Want als wij, weer, als wij weer terug gaan naar de wintertijd... Ja. Uh, dan uh, loopt. Uh, Marcus. Uh, dan loopt Herman heel even. Uh, even kijken. 14 uur op ons voor. Uh, Kijk het vanuit de UK. Ja. Uh, en dan. En als zijn klonk. Uh, uh, nee. Moet ik het goed zeggen. Hij gaat nu 11 uur op ons voorlopen. Uh, ingewikkeld, ons <che verschiedene> mijn... Ja, het, het, het, is, het is ingewikkeld. <usa> ja. Maar je, ik denk dat, dat, dat, dat, dat mijn punt wel een beetje uh, duidelijk is. Dat, dat, er wat, uh, dat het tijdsverschil af en toe wat groter is dan andere keren. Ja, nee. Dat, dat en vindt... er, zit een, zit, er zit een overlap in. En nu is de overlap exact 12 uur op, uh, op mijn. Uh, en als het uh, zomer... En dan met de... Uh, en als wij winter, met de wintertijd leuzen dus twaalf 12 uur op de, op de Nederlandse tijd, dat bedoel ik te zeggen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb uh, ik, trouwens eventjes uh, tussendoor. Ik heb, nog een, uh, uh, ik heb mensen al, al op Facebook alvast uh, bedankt voor alle felicitaties. En uh, daar hoor jij natuurlijk ook bij. En ook mm. uh, uh, ja, iedereen die luistert en mij gefeliciteerd heeft. Sowieso, iedereen gewoon heb ik bedankt. en. Uh, en dat de om twaalf uur aan, uh, aanstaande, dus uh, om twaalf uur vannacht, is het uh, natuurlijk het officieel officiële verjaardag voorbij. Dan is het drie april. En dan komt er een uh, video on online op YouTube die ik net even in elkaar geflanst heb. Met uh, uh, waarin ik zeg dat ik iedereen bedank voor de felicitaties. En Leuk. Even een dansje doen, een gewaagd dansje. Oh jee, oh jee. Als, als blijk van waardering. Als blijk van waardering. Nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou en nou, hij, is, nou, hij ben... is weer. Hij is gewaagder dan ooit. Hij is gewaagder dan ooit, Donach. Uh, Ach god, nee, nee, nee. nee. Wil we, <staan> we dat echt zien? Of, uh, dat nou. Of, uh, ja, dat zijn jullie, ja. Ik, ik, je, je kan even gaan kijken ja kijk het is niet het is niet heel erg het is niet zo dat ik naakt dans of zo <laughs> nee want het wordt acuut van de van van, uh, van YouTube afgeknikkerd dus dat, dat doen we niet ja nee dus, dus zo, zo erg is het niet nou oké okay, dat valt mee Gelukkig. en ik zeg een goedenavond Aurora hey Aurora dus uh, ja we, wel, ik zeg hè, welkom binnen Welkom op de wel, chat. Welkom, welkom. En ik zie dat uh, Herman uh, de chat weer verladen heeft. Ja, maar dat komt omdat hij uh, op de webchat zit, hè? Ja. Denk ik. Uh, uh, Meestal hey. uh, vallen mensen toch wel vaak weg als ze op de webchat inloggen. Ja, uh, en ik heb altijd al een he van begin af aan al een hekel aan, aan de webchat uh, gehad. Nou ja, in het begin wist ik, uh, wist ik niet beter dan dat er uh, alleen een webchat was. Dus ik ging altijd op de, op de webchat. Uh, maar die was toen uh, uh, in die tijd nog veel stabieler dan tegenwoordig. Ja, ik, uh, heb, ik heb eigenlijk altijd een, uh, een los uh, chatprogramma gebruikt. Uh, ja, toen, toen, toen, werd, toen, werd, toen vertelde iemand mij een keer van je kan een extensie voor Firefox, uh, Chatzilla. Sindsdien heb ik, uh, altijd, gebruik ik nu altijd Chatzilla. Mm. Eh, uh, ja, ik, uh, kijk, ik, uh, vanaf het begin, vanaf het heb ik eigenlijk altijd een, um, uh, een loschatprogramma gebruikt. Uh, nog voordat ik de Radio leerde kennen. Dus uh, dat, dat was gewoon een kwestie van, uh, ik kan iemand mij even de juiste gegevens geven. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja hier staan ze alsjeblieft. Oké, okay. klopt, klopt, klopt, klopt. intikken en het werkt. Ja, ja, ja, ja. wat uh, uh, uh, uh, zegt, webchat is een wipchat. Er ja. steeds vanaf. <laughs> ja, maar dat is inderdaad waar. <clears throat> Zo, ik krijg ineens een maagzuur. De dag is goed, Ja, uh... ik heb wel eens vaker last van uh, maagzuur. Oeh. Ja, ja, we zijn wel eens naar de dokter geweest. Omdat is nooit... dat, dat is niet goed, uh, goede vriend. Nee, ik, ik, heb dat niet, ik heb dat niet heel vaak, maar mm. uh, nu toevallig weer wel even. Dat, ik weet ook wel waar het dan ligt. Uh, het heeft, oh heeft waarschijnlijk te maken met de magiepijntheid. Ja, die zoetigheden. <laughs> weet je wat dan, uh, wat, wat dan helpt? Uh, Elsa, uh, Elsa geeft een wat stabielere oplossing: minder vet eten, daar heeft ze gelijk in. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. Uh, anders, <coughs> als, als, als zorg dat je rennings in huis hebt. Uh, die ken ik wel. Die heb ik ook wel eens uh, gehad. En die werken ook wel goed, ja. Klopt. Ja. Uh, een, een flink glas cola. Dat, dat is, dat cola is van nature wat zuur. Pepermunt vind ik inderdaad een hele goede. Nou, wat, uh, uh, wat, wat bij mij wel eens uh, hielp, dat was uh, een kopje melk. Ja, gewoon wat gewoon gewoon, gewoon melk. Simpel. Ja, bij mij, dat, dat hielp wel eens. Een kopje warme melk met uh, anijs of zo, weet je wel. Uh, Baksoda in water, dat werkt ook. Ja, dat werkt oh, ook okay. mee eens. Dat, dat ken ik dan weer nog niet, maar goed, het zou kunnen. Kijk, zuur tegen zuur. Cola is ook troep, ja. Dat, dat, ik dacht ook al: cola lijkt me niet echt geschikt, inderdaad. om, uh, nee, ze om zeggen, tegen zuur. het uh, niet. Even kijken. Uh, Rennies is troep, ja, dat klopt, dat, dat klopt ook zegt is, het is Ze zegt het is uh, een, een, Muntblaadjes met krijt, zegt Els. Ja. Klopt, okay. uh, dat klopt. Uh, uh, want je, je maakt daar, daar zit heel veel zuur in. Als je daar bijvoorbeeld een bazen uh, in knikt, inderdaad zoals in, uh, krijtjes. Ja. Uh, want dat is kalk, of, of iets wat kalk in zit, zoals melk. Dan heft dat elkaar op. Oh, kijk, uh, Els zegt uh, helpt wel cola, alleen als noodoplossing. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, wel goed dat ik het weet, want uh, dat, dat wist ik dus niet eens dat cola daartegen hield. Um... Ik, ik heb uh, voor. Uh, ik gebruik uh, uh, Rennie dus als, uh, dus, dus als uh, noodoplossing. Maar inderdaad, het is al wat, we, uh, wat iedereen nu zegt. Het is een sy symptoombestrijding. Uh, inderdaad, minder vet eten is toch de beste oplossing. Bedoeld, ja, want, want, want Dred zegt bak soda neutraliseert. Je moet dan ja. wel een koolzuurboertje laten meestal. Nou, dat, ik, dat vind ik niet erg, want ik laat vaak genoeg boertjes als ik cola drink. Ja. <laughs> maar um, ja, ik, ik heb gehoord van bak soda en uh, ik heb ook wel begrepen dat je daar best wel heel veel dingen mee kan doen. Kan je inderdaad nou, nou heel veel dingen mee doen. Um... Je kan het zelfs mee schoonmaken. Ja. Ja. Het is heel veelzijdig en het is ook nog, ook nog eens is uh, Heel erg gezond, geloof ik. Wat ik, wat ik ervan oh, begrepen dan. klopt. Hè? Bicarbonaat of soda. Baksoda is baking soda, is dubbel koolzure soda. Oké. Okay. Ja, uh, ik geloof dat je het ook als uh, gisteren uh, in plaats van gistel, uh, kan gebruiken. Ja, en, maar iemand zei een tijdje geleden ook wel eens, of een jaren geleden, zei iemand: uh, Chocomel, dat uh, helpt ook tegen het zuur. Um... Maar ja, ja ik vind dat zo ben, vaag, weet je wel. Ik wel, hè? Ja, dat, dat, dat, dat heeft een, een, bij mij altijd een dubbele werking. Ja, het helpt. Ja. Maar ik, ik, raak, dan ook, ik, ik uh, raak dan ook vol. Oké, oké, oké. Ergens waar chocola in zit, kan ook een hele vullende uh, uitwerking hebben. Ah, ja, Lin, zegt, je laat een in dat Johannes ervan. <laughs> Komt uit je tenen, ja. Nou ja. Uh, um... uh, echt zo superboer super moet je dan laten. Wat bedoelen ze ermee? Ja, ik heb dat wel meestal als ik... Uh, maar dan moet ik wel echt uh, een half glas cola achter elkaar heel snel drinken. Ik kan er wel een enorm boer uit voortkomen. Activated. Ja, ik heb dat dat Maar dat, ja. dat, dat, dat, dat doe ik eigenlijk alleen als ik uh, bewust, als ik tijd voor cola video opneem, want dat hoort er gewoon, dat hoort er gewoon in. Dat hoort er gewoon in, ja, tuurlijk. Ja. Dat is, dat is <lacht> een, van de kenmerken. een van de tijd voor cola kenmerken. Ja, net zoals het koffieproeven bij, bij, bij, bij jouw koffietijd. Uh, ja, ja, ja, en, en, en, en vaak herhalen hoe lekker het is, weet je wel. <lacht> Ja. Oh, wat is de koffie toch weer goed, weet je wel? <laughs> en, en, en vervolgens haal je wat kleine nieuwsfeitjes aan en ver, <laughs> verder heb je het helemaal nergens over. Nou ja, kijk, uh, kijk dat, dat zijn vaak de leukste video's, vind ik zelf ook. Ja. Um, kijk dat is wel grappig, want je hebt natuurlijk heel veel variatie in wat YouTubers doen. Ik ken ook YouTubers die hebben het heel, over hele serieuze onderwerpen, yeah. dus over politiek. Ik denk van ja, jeetje, ja, hey, nee. de wereld is al serieus genoeg, Precies. denk ik dan. En dan denk ik van ja, ik kijk liever naar onzin en lach, dat ik helemaal in een deuk lig, dan mm. dat ik de hele dag serieuze dingen moet aanhoren waar ik helemaal hondsdol van word. Ja, dan word je af en toe... Dan word je mee dood gegooid af en toe, dus... Ja, uh, ja. ja. Kijk, uh, inderdaad, wat je zegt. Het leven is serieus genoeg. En Ja? Huh? Neem het heel even over, want er zit een nies vast. Wat? wat? Microfoon muted. Microfoon activated. Ik zei, neem het heel even over, want er wil willen, een willen nies uit. Oh, oh, is goed, is goed. Is goed. Microfoon met, nee, muted. Dus net wat ik zeg, um, ik vind het gewoon zelf wel belangrijk dat je gewoon... Um, uh, ja, dat je, dat je veel lacht in het leven en natuurlijk, het is ook wel goed om af en toe serieus te zijn, maar ik kijk liever zelf naar video's die echt nergens over gaan, daar kan ik het meest om lachen, dan ja. uh, video's die heel serieus zijn en, en dat je denkt van, oh zo, nou dat is serieus, nou dan, uh, dan zal ik maar even serieus uh, doen, weet je wel. Ja, de, de, de, de, dat idee inderdaad dat heb ik ook. Als ik iets serieus wil doen... dan kijk ik wel naar het nieuws of zo hoor. Ja, daar kijk ik ja. toch mooi naar. Daar kijk ik toch mooi naar. Ja, uh, ik, ik ook maar heel weinig. Je hoort, je, hoort, je hoort toch bijna altijd hetzelfde. Er is oorlog daar... Dus het is er is zo zoveel dood daar. Het is altijd hetzelfde liedje dus. dus het, het, het is altijd, uh, het is altijd en zo, ja, Zoals ik al een keer eerder opperde. Ik weet niet of dat tijdens een uitzending geweest is of niet. Ja. En, o, o, om een keer. Uh, weet ik veel. Een, uh, een, een, een goed nieuwsuitzending te doen. Weet, uh, weet je wel. Uh... Ja maar dat is ook zo. Want kijk. Uh, als ik het nu het, gewoon het, het reguliere journaal aanzet. Dan heb ik. Dat heb ik vaak als iets van, goh, dat, uh, dat hoor ik ook niet voor de eerste keer. Ik bedoel, dat zijn vaak dingen waarvan ik denk, uh, nou, dat is zo voorspelbaar. Je kan, het, ja. je kan het bij wijze van spreken al voorspellen, voordat ja. het op het nieuws komt. Ja, klopt. Ja. Hey, wat, ik, wat ik wel eens gezien, uh, gezien heb, en nou, dat vind ik wel uh, het, het, het, even leuk om te melden waard. Uh, hè, uh, dat, dat, dat zijn die dingen zo van, uh, christenen komen in opstand om moslims te beschermen en andersom. Nou ja, dat zijn natuurlijk positieve dingen, neem ik aan. Dat, dat, zijn, dat, dat, zijn, positieve, dat zijn positieve dingen en die zie je zo weinig. Ja. En in de, in de, inderdaad, uh, uh, ik ben het eens met Els hier. Uh, die zegt: met humor kan je, kan je heel serieus problemen aanpakken. Ja, nou, dat, dat, dat klopt. Dat is, dat is ook zo. Dat, dat, dan doe je het een beetje op spelende wijze, manier. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, inderdaad, een, een, een goede dosis humor, dat kan... Uh, kijk, het zal niet te klappen verzachten, want het, het, blijf, uh, het blijft erg. Uh, maar, uh, ja, maar, maar inderdaad, humor, met humor toch... Uh, de, uh, de, met humor de problemen aanpakken is inderdaad een hele goede stap de goede richting op. Klopt, klopt, klopt, ja. ja nee, dat is waar, dat is waar. Ah, sorry, ik ben een beetje afgeleid weer door, uh, door nog, wat, nog, een, nog een paar reacties die ik nog als voor mijn verjaardag nog krijg. Een beetje tegen het einde van de dag. Ja, dat ah, is leuk joh. Ja, ja sowieso. Ik, ik heb een prima dag gehad vandaag. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kijk, to, toen ik veertig werd een paar maanden geleden. Uh, kijk, toen, kijk, ik ben toen, ben toen gewoon gaan werken. Maar ik ben dus ook van alle kanten gefeliciteerd en zo. En toegezongen en, da, en, en dat. Ja. dat doet je toch ik, altijd wel goed hè het, het, het, het, het doet je goed en dan als je dan thuis komt uh, en je zet Skype aan en dan je ouders die je dan uh, toespreken ja dat uh, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat is dan leuk ja zo, sowieso sowieso en, uh, en, en ja we hebben ook echt wel lekker taart gegeten ja gewoon een prima, een prima dagje een prima ja. dagje nou, dat, dat, dat, deed, dat, dat deed ik een dag later want ik was een dag later was, en de dag erop was ik vrij uh, dus ik had zo van oh. even naar de winkel, even wat lekkers gaan, even, even uh, ge, ervan genieten, even wat lekkers halen, hè? zoiets. De dag na mijn verjaardag. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> de, de, de avond daarvoor had ik pannenkoeken gebakken en wat lekkers meegenomen voor iedereen, dus dat was oh, heel, ja, je, ook, ja, wel, ook wel, ja, wel ja, leuk. Ja, en zo doe zo, ik het. Zo, zo, zo, zo en jij, jij hebt het op deze manier gedaan met Marcel Pijntuit. Nou, oh, dat lijkt me ook zo lekker. Heb ja. ik nooit gegeten, heb ik nooit gegeten eigenlijk Marcel tijd. Het lijkt me hartstikke lekker. Dat is, het, is mijn, het is mijn favoriet. Dat is mijn favoriet. En was het nog een specifieke smaak of was het gewoon... Uh, nou, gewoon... het was massapijn met, met slagroom uh, aan de binnenkant. Dus het was eigenlijk een soort massapijn slagroomtaart Oh, dat is zeker... Dat klinkt, dat klinkt hartstikke lekker. Ja, de buitenkant was massapijn binnenkant, uh, mm -hmm. binnenkant cake met slagroom. Mm -hmm. En... en uh... Ja, ik, wat, wat, wat wilde ik daar nog zeggen? Oh, nee, kijk, sommige mensen die, die natuurlijk geen tijd hebben om hun verjaardag uh, op een door de dag te vieren... ...die vieren het al vaak in het weekend natuurlijk. Nou, ik was op zondag jarig en ik moest op zondag werken. Dus ik, nee, dus ik, dus ik zei van... ...en ik was maandag en ik was dus uh, de dag daarna was ik vrij. Dus, in, dus ik had zoiets van, ik ga nu even op lekkers halen. Zo, hup. <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. ja, jeetje, ik zie dat het alweer bijna voorbij is, deze uitzending... Ja, kijk, zo'n uurtje gaat hard natuurlijk, hè. Ik had niet echt een onderwerp. Ik had zoiets van, oh, ik ga nou even daarover hebben. Ik weet niet of ik het heb meegekregen. Ja, gaat, als het gezellig is, sowieso had en nog, Ik uh, belde ook later in, half elf, geloof ik. Ja, zoiets, zoiets. Ja. En, ja, kijk. Uh, ik had, had, uh, had, had, had ook zoiets van, nou, ik kijk, ik had het niet, niet echt een onderdeel, dus ik ga ze een klein beetje vertellen over mijn hobby. Ik wist, niet, ik, wist of, ik wist niet of ik dat al eerder had gedaan, ja of nee, maar... Uh, maar dat, hè, dan, heb, dan heb ik toch een beetje een, uh, dan heb ik toch een tijdvulling er, erin, er, erin zitten. Uh, ja, precies, en, precies. En, en, en ik zag Guus binnen, binnenkomen en toen schoon ik er binnen van... Oh ja, ik wilde nog steeds een keer op zoek naar naar na de echte originele wortels... Oorspronkelijk ja. waar, waar, waren ze dus paars uh, en wit. Oh, oké. Hey. Uh, ik heb ze hier nog steeds niet gevonden. Uh, en ik heb tot uh, eind augustus om, <laughs> om eraan te komen. Oh, oh Ah, tijd zat, jong. Ja, dat Als, is ik, waar, ze met, is als waar. ik ze met het Viking Festival, als ik ze dan heb, dan is het vroeg genoeg. Dat is waar, dat is waar. En uh, heb je nog plannen voor het weekend, aankomend weekend? Uh, ik moet, uh, ik werk dan dus uh, morgen en dan het hele weekend door en dan ben ik maandag weer vrij. Dus ik werk oh, mo mo okay. mo morgen, mo morgen, zaterdag, zondag en dan ben ik maandag weer vrij. Oh, nou, te gek, te gek. En inderdaad, ik ga het uh, afsluiten. Uh, want yes. na, na mij schuift de gezelligheid door naar Herman en Daan. Ja, ik ga lekker luisteren. Uh, precies, dat ga ik ook doen. Ik uh, zet er een muziekje in en dan, eh, uh, tot die tijd, en dan, uh, eh. uh, ja, ik zet er een muziekje in en dan schakel ik even zelf over naar de gezelligheid bij Herman en Daan en dan kunnen ze daar, uh, de gezelligheid lekker voortzetten. Yeah! En, ik zeg en ik zeg, tot volgende week en, eh, uh, ja, tot, eh, uh, uh, en anders, tot zo bij, uh, bij Herman. Ja, het was gezellig en tot zo. Het snel was gezellig. Oké. Okay. Hoi, doei. hoi. User in her channel time. timed out.